Nee, hij, hij is vaker! Stil! Ja, maar nee. uh, hij ligt ontzettend vastgebonden. Stil! Hou oh, het schil niet op slecht Je kunt hier buiten horen. neem nee, je niet een toch. Ga naar meneer, tje. ik zal je wel roepen als ik je nodig heb. Uh. Zo, inspecteur. Je ligt daar wel lekker zacht op bed, maar die touwen zullen wel wat knellen. Je bent langer Westen geweest dan de juffer. Maar die hebben we dan ook alleen maar even laten ruiken. Ja, tegenover dames zijn we altijd heel vriendelijk. Eer ik die prop uit je mond haal, wil ik je één ding duidelijk zeggen. Zodra je begint te schreeuwen, krijg je opnieuw een map. Je zult hier beroem van krijgen, moeder. <laughs> ik wil eens maar niet met z'n spotten. Vertel dan maar eens wat je van plan bent, hè? Mijn plan? Mijn plan is om straks, als het nog niet helemaal donker is, met mijn vriend weg te rijden. Ik zal ervoor zorgen dat een paar omstanders dat duidelijk zien. Als het donker is, komen we voorzichtig terug en ditmaal zonder dat omstanders het zien. Dan nemen we jullie mee in je eigen auto en als er geschreurd wordt, dan schieten we. En we doen dat zo, inspecteur, dat geen van jullie beiden iets kan navertellen, Begrepen? Jullie zullen zelf des te meer moeten navertellen. Midden in het dorp en kom niet zo makkelijk. Er zijn altijd mensen die het zien, weet je. Maak je geen zorgen. Er zijn hier veel donkere hoekjes en steegjes. En we kennen ze goed. En als ze jullie dood op straat vinden... dan zal niemand aan de burgemeester denken. Zeker niet als die een uurtje te voeren weggereden is. Akkoord was koord. En waar gaat de reis naartoe? Dat blijft de verrassing. Wel, vriend. Ik stap weer op. Maar eerst doen we nog even die profwinning. Je moet hier wel ontdekend dan wat. Hey. Zo. Tot ziens, meneer de hoofdinspecteur. Haan, we Goedenavond, burgemeester. Ah, goede avond, majoor. Ik maak je los en je loopt mee naar jouw auto. En je vriendin doet hetzelfde. En onthoud dit goed. Als je lawaai maakt, inspecteur, of je verzet, dan schiet ik je onvermiddellijk neer. Dan staat voor mij een handelraad te veel op het spel, begrepen. Je hebt een onsympathieke hand van knevelen, moeder. En ik hoop dat de tijd komt waarop ik het jou ook eens mag doen. Reken daar maar niet op. En dan verder je bek, want je maakt me zenuwachtig. Zo. Zo. Je bent los. Opschieten. Opschieten, ja, ja. En onthouden dat je gezicht hebt. Opschieten, zeg je. Ik mag blij zijn dat ik nog op mijn benen kan staan. Wat? Ja, ja, ik zal proberen die trap af te komen, meneer. Ja, nou u, meneer, de burger. Ja, ja, en mij van de trap afschoppen zeker. Nee, vriend, daar kan het niet in. Wat? Lopen, lopen. Lopen. Ik ga nu. Hebben ze hier, hebben ze hier. Snel Ja, wat de baas zegt. Kopen dicht. Dit steef in. Gaan we in ons auto? Hebben ze de sleuteltjes dan? Die hebben ze hem afgenomen. Stil, bekken dicht. Goedenavond. Hai. Die vent heeft ons gezien. Geen jullie... Bij jullie zitten. Rij je, Pierre? Ja. Nou, vaart, schiet op! Ja, ja, hij doet het niet! Die kerel, die komt hierheen. Vooruit, nou toch! Ja, ja. Op opschieten! Ja. Ben je nog gek? Je weet bijna drie landarenpallen op. Zo, we zijn er. Zet hem hier maar neer. Een het. Hou je stil, jij. En wat meer eerbied voor de plaats waar je gaat sterven met je geliefde. Oh, oh. Sorry, schaduw. Maar één ding wil ik je wel zeggen, meneer de burgemeester. Jij werkt helemaal niet in het belang van Andorra. Dat is een leugen. Jij dreigt maar voor één ding. Voor je eigen beurs. Uh, klets maar raak jij. Je gaat er toch aan. Misschien, uh, misschien kun je ze beter niet doodschieten. Als we ze nou vastbinden, ja. uh, hier vinden ze ze toch niet joh. Ik neem geen enkel risico. We gaan in de hut. Vraag! Vraag! Naar binnen jullie! Courage, Manon, we leven nog steeds. Maar niet lang meer. Ik, ik ga maar vast even naar buiten, ik, ik, Nee, jij blijft oh. hier! Als je hier ooit overklet, dan ben je er geweest, man, ik, hè? Nee. Zo. Dan uh, hoeven we geloof ik nergens meer op te wachten. Voor één ding wil ik je nog waarschuwen. Brion weet dat jij hierbij betrokken bent. Ja, ja. Als jij tevoorschijn komt, word je gearresteerd. Dambois, je hebt nog geen moord op je geweten, man. Zo. Jij bent goed op de hoogte, hè? Jij weet dus drommels goed dat ik obrès en Petarini vermoord heb. Jammer dat je dat straks aan niemand meer kunt vertellen. Want degene die het wel gedaan heeft, die wil ik sparen, zie je. Bas. Jullie gaan eraan. Bas, nee, Bas. Nee, niet schieten, Bas. Ah, Sylvea. Bas. Je bent keurig op tijd en je hebt de burgemeester zijn blaffertje netjes uit de hand geschoten. Uh, uh, uh, uh. Jammer dat hij nou een paar vingers moet lezen. Zo, so, die ontkomen ons niet. Oh. Tja, als jullie hier nou even blijven wachten bij het weetel, dan uh, zal ik in het dorp Brion bellen oh ja. om een paar mannetjes te sturen voor het indrekenen van de burgemeester en de heer Peteri junior. Wat? Ja, een zoon van de vermoorde burgemeester van Odino. Nee, nee, nee. Nee, dat niet. Gewoon een niet al te jongetje ...dat op het verkeerde pad is gebracht. Zeg, Bruno. Hoe ben jij hier eigenlijk op dit hoogst merkwaardige uur gekomen? Nou, ik had de hele dag het gevoel dat ik eens moest komen kijken. Aha. Na het telefoongesprek met Manon heb ik me afgevraagd wat jullie uitspookten. Ik ben naar La Massagne gegaan en daar sprak ik een man die de Land Rover had zien wegrijden. Met drie mannen en een vrouw erin. En met gedoofde lichten. Hij wees me de richting en die ben ik gevolgd. Oh, Bruno... Ik kwam nog net op tijd. Ja, ja, ja. Oh, jongens, ik zag in gedachten mijn begrafenis al. Met alle nog in leven zijn de burgemeesters daarachter. Maar zonder militaire eer, hè, want Andorra heeft geen leven, helaas. Ja, is de zaak nou grotendeels opgelost? Nee, alles behalve. Oh, ik meen me te hebben. Dat de zaak uh, afgelost zou zijn? Nee. Dat heb ik wel gezegd, natuurlijk. Maar je moet een beetje clementie oh. met me hebben. We hebben wat oponthoud gehad, dat weet je eens goed. Ah, nou nog. Het kan dus een paar uur na middernacht worden eer we er helemaal zijn. Dus we gaan weer aan het werk? Jullie gaan naar je hotel, zodra de mannetjes van Brionia zijn. Ik ga dus even bellen en daarna wil ik nu even naar Ancan. Ancan? Ancan, de zesde en laatste in de rij provincies van Andorra. Die wilde ik eigenlijk niet overslaan, zie je? Het is de brand. Ik kom misschien een beetje laat op de avond, maar bent u de touwhandelaar burgemeester Pierre Sier? Ja, hoezo? Ik wilde graag een stuk touw kopen. Touw? Touw ja. Midden in de nacht? Ik kon niet eerder. Een beetje oponthoud, begrijpt u? Oh. Nou, ik uh, kom er dan. Uitstekend. Kom maar verder. Ja. Mm. Hey, bent u soms die politieman uit, uit Parijs? De... Wilt u de papieren zien? Nee, nee, laat maar. Het zal wel goed zijn. Touw, zei je? Ja, touw. Mm. Acht meter lang en heel stevig. Er moet zo'n hond uh, zo op kilo aan kunnen hangen. Ja, niet dat ik nieuwsgierig ben hoor, maar wat wil je er midden in de nacht mm. mee doen? Het spijt me, maar de prins van Andorra heeft liever dat ik daar voorlopig over zwijg. Mm. Ja. Nou, oh, dit lijkt me wel. Dat is oh, ja. 200 peseta's. Ja. En uh, hoe is het? Heb je de zaken rond? Ovaal. Maar nu moeten we het toch over hebben. Wat zit er in die kast met zes sleutels? Hebben ze je dat niet verteld? Dat is kinderachtig. Ja, maar zo zijn ze hier nou eenmaal. Misschien bent u minder kinderachtig. Ja, dat wel. Maar dat van die kast is rijden. Hm. Nou, beste ermee. Ik hoop dat het touw lang genoeg is. Heb je je sleutel goed verstopt? Nou, reken maar. En wel te rusten. Met Brion. Ik wil u even zeggen dat de zaak opgelost is. Oh, bent u het, chef? Ja. En waar bent u? In het kasteel de Laval. In, hè? In de zaal van de volksvertegenwoordiging om nauwkeuriger te zijn. Ja, maar, maar dat... Dat, dat mag het niet, nee, dat weet ik. Ik, ik eh, heb ook even in de kast geneust, patron. En net wat ik zei, de zaak is nu al opgelost. Maar hoe bent u binnengekomen en, en hoe kreeg u die kast open? Nou, binnengekomen ben ik via het dak en door die mooie schouwende keuken. Toen ik een paar dagen geleden het gebouw bezichtigde, zag ik daar een mogelijkheid. hè? Met een uh, lang stuk touw en zo via het dak. Zeg, en die sloten van de kast mogen wel eens verbeterd worden. Je krijgt ze zo gemakkelijk open hoor. Ja, maar ik krijg hier hopeloos getonderd mee. Oh! Het is opgelost, zei u. Ja. Hoe dan? Moet er iemand uh, gearresteerd worden? Nee, nee, ja, morgen, morgen. Het is nu wel zo laat hè. Kom ik om negen uur even langs. Maar uh, voor die tijd zou ik graag nog even willen slapen. Nou, ga u gang. Ik heb hier geen pyjama, ik heb geen, geen, geen scheerwater en zo. En ik kan ook dit gebouw niet uit, want de voordeur staat... ...maar geen enkele loper. En het, het touw is naar beneden gevallen. Kunt u misschien even een mannetje sturen? maar ik doe niet anders een mannetje sturen. Lijkt wel of dat alles is wat ik in deze zaak te doen heb. Mannetjes sturen. Nou ja, het komt wel aan orde. Bedankt. En welterusten, patron. Zo, schaduw. Dat was dus een goed geslaagde inbraak. Maar wat had je eigenlijk gevonden? Laat ik jullie eerst iets anders vertellen. Het leek je direct al op dat... de eerste moord die op Obre dus... met de sleutels en de kast te maken had. Nu heb ik wat boekjes over Andorra nagelezen... En ik vond iets dat me aan het denken zette. Namelijk al heel lang geleden hè, is een recht van Andorra om asiel te verlenen vastgelegd. Aan veel rechten zijn, zijn voorwaarden gebonden. Stel nou eens dat iemand het met die voorwaarden... ...om de een of andere reden niet eens zou zijn. Nou, die gedachte heb ik steeds vastgehouden. En ze was nog waar ook. Ja, maar daarmee waren de moorden nog lang niet opgelost. Nee, maar daar kwam wel iets bij. Vrouwen spelen in de geschiedenis een grote rol. Daar hou ik altijd rekening mee. Ja, en daarom vroeg ik Brion een lijstje met de namen van de echtgenotes van de burgemeesters. En daarbij heb ik een bijzonder interessante ontdekking gedaan. De vrouwen van de beide vermoorde burgemeesters zijn zusters. Hé, hey, dat is toevallig. Mijn zusters die de Spaanse achternaam Cueva dragen. Misschien dacht ik, is een meneer Cueva in een ver verleden in Andorra terechtgekomen. Op het kasteel de la kon men me vertellen... dat de familie Cueva hier even geleden recht van een zit kreeg. Ze nam veel geld mee en kreeg hier nogal wat, uh, nogal wat bezittingen. En wat nou die beide zusters betreft... ze waren vriendelijk, hè, maar namen er met de waarheid niet zo nauw. Ze wilden bijvoorbeeld geen van tweeën weten... dat behalve de heer Petarie in de nacht van de moord ook dienst vrouw... in het hotel van Dombrus logeerde. Dus? Ik ontdekte ook dat alle vrouwen... Op ENA in Andorra geboren zijn. En dat is de weduwe Petari Cueva. Brion vertelde mij dat een, dat, dat een, een heel vreemde geschiedenis is. Ze werd namelijk net buiten de grens geboren. En de familie oh? heeft. Ja, en de familie heeft hemel en aarde oh. bewogen om er toch in Andorra ingeschreven te krijgen. Gaat u werd ze geboren in Andorra? Juist, mijn dochter, juist. In Andorra. Oh. Waar de plaatselijke historicus, ja, die meneer weet Hartie. dat toch wel, ja, meneer Marti, het verhaal deed van een ontijdige bevalling. Dat deze vrouw nou graag toch in Andorra geboren had willen zijn, zou ook dus verband kunnen houden met een van de voorwaarden van het ja. asielrecht van de familie Cueva. Ja. ja, ja. En een belangrijke rol speelt erbij het feit dat haar zoon geestelijk gehandicapt is. Maar non, jij hebt hem weer gekend. Oh ja, hm. ja en hoe? Maar hij is overigens uh, minder dom dan hij eruit ziet, hoor. En ik heb een zeer verstandig gesprek met hem gehad. Een paar dingen die ik nog niet wist, zijn me duidelijk geworden. En ik weet nou zeker wat ik al vermoedde. De beide burgemeesters zijn vermoord door mevrouw Petarie. Hmm. Jongen, jongen, hoe heb je dat rondgekregen? Wel, Bruno, in de kast heb ik het stuk gevonden dat het asielrecht voor de familie Cueva bevat. Het recht en de bezittingen gaan over van geslacht op geslacht. Behalve, dat wel, behalve, aan degene die niet in Andorra geboren werd. En mevrouw Petarie was dat niet. En dus zou haar ongelukkig zo nooit. Geloof niet, ik geloof niet dat die stukken in de kast geregeld worden nagezien, maar. Er waren er twee die het heel goed wisten, namelijk mevrouw Obergesprie en haar man. En daarom werd Obergesprie vermoord. Mevrouw Petarie had hoop dat haar zoon met het geld van de familie Cueva onbezorgd zou kunnen leven. Ze heeft er met hem over gepraat en de zoon heeft bij een paar glaasjes meer daar iets over losgelaten aan een zeer merkwaardige vriend die steeds meer zijn gezelschap zocht. Damois, de burgemeester van Amassane. Damois, juist. En het is juist deze damois die op het idee kwam. Vijf sleutels te stelen om het bewijsmateriaal te verdonkeren. Malen. Ja, ik mag zeggen, een, een idioot idee. Geboren in het hoofd van een man die, die bezeten was door de zucht naar geld en veel schulden had. Geënt op het niet helemaal gezonde brein van Peter Junior. En met veel overredenskracht aanvaardbaar gemaakt voor een moeder die voor haar zwakbegaafde zoon helemaal geen uitkomst meer ziet. Ja, dus met moord en doodslag moesten al die sleutels te komen? Jawel, maar dat was niet de bedoeling. In elk geval niet van mevrouw Pettay. Maar bij het laatste bezoek aan de obere vond ze een onverzettelijke zwager tegenover zich. En een wanhoofd heeft ze vermoord met een gevolver die ze in zijn kamer zag liggen. Ze heeft ook de sleutel gevonden. En haar man, heeft hij iets van haar schuld vermoed? Inderdaad Bruno. Haar man, die haar en haar zoon tyranniseerde. Ze heeft hem opnieuw in wanhoop neergeschoten en ook zijn sleutel meegenomen. Om te voorkomen dat de aandacht op die sleutels opvalt... heeft ze die van Opespri, waarvan D'Ambois een afdruk had laten maken, op de plaats van die van de man gehangen. Oh. En welke bewijzen heb je nu tegen de dader? Dat laat ik graag over aan de justitie van Adora. Goeien ook. Maar in elk geval zijn er nu de verklaringen van de zoon, al zal hij niet tegen zijn moeder over te getuigen. Want ik neem niet aan dat deze vrouw zal ontkennen. Ja, maar nou toch nog één ding schaduwt. Ja. Die sleutel van de president van Andorra. Guillermo, de horlogemaker. Ja, zaken. ja. <laughs> die vraag heeft de gelegenheid, die trieste verhaal, toch wel met een, een vrolijke noot te besluiten. Je weet dat die net muziek was. Nee. Hè? Terwijl hij lag te slaven, heeft de 17-jarige dochter die sleutel onder zijn hoofdkussen vandaan gehaald. Het meisje is namelijk op een huishoudschool en alle leerlingen moesten een voorwerp van huis meenemen om het op te poetsen. Nee. <laughs> Zit die snuffel voor Ja, dat is simpel. Ja, dat is simpel. Ja, waarmee ook de oplossing van het laatste raadsel in deze zaak was gevonden. Nee. Zij het niet door jou toe doen. schaduw. Helaas niet, helaas niet, maar no, helaas niet. Maar ja, jullie. Zes schaduwen in de sneeuw. Dit was het laatste deel van een detective serie van Havank Terpsta: Personen. Schaduw Jan Borges, Bruno Silvair, Paul van der Lek, Manon, Joker Haagden, Louis D'Ambois, Dick Scheffer, een jonge man, Olaf Wijnands, Brion Wim Kouwenhove en Pierre Sier, Kees van Ooyen, Regie, Ab van Eyck.